De organisatie van het protest had op tienduizenden demonstranten gerekend... maar dat aantal werd niet gehaald. In Libanon zijn onlusten uitgebroken... na de dood van twee leden van een groepering die de opstand in Syrië steunt. De twee, onder wie een Soenitische geestelijke... werden vandaag in het noorden van Libanon door militaire doodgeschoten... toen ze niet stopten bij een controlepost. Uit protest blokkeren sunnieten in sommige steden de wegen... en verbranden ze autobanden... In Beirut zou zijn geschoten, onder meer met raketwerpers. Daarbij zouden meerdere gewonden zijn gevallen. Veel soenieten in Libanon zeggen dat het Libanese leger... een verlengstuk is van het regime in Syrië. Robin Gibb, een van de drie zangers van de Bee Gees, is overleden. Hij leed aan kanker. Samen met Barry en Maurice vormde hij eind jaren 60 de Bee Gees. Ze werden wereldberoemd met hun hoge driestemmige zang.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 is in 1960 uitgebracht als hoorspel over drie jonge mannen, elk gevangen in hun eigen wereld. En het hoorspel was eigenlijk weer een bewerking van een van Pinter's allereerste romans. Over de rivaliteit van twee jonge vrienden, waarvan de een met de vriendin van de ander slaapt. Trouwens een semi-autobiografisch verhaal, waarin eigenlijk alle thema's van Pinter uh, al opgesloten liggen. En geschreven in pittige dialogen, he, waaraan je dan al zijn dramatische kracht kan herkennen. Goed, in 1967 bewerkte een jonge Krijn Braak, het voor de VPRO, tot een Nederlandse hoorspelversie. En hij vroeg de jonge acteurs, toen, nog jong, hè, Jeroen KB, Rudolf Luché en Karel van Herwijnen voor de rollen. Kom eens hier. Wat? Wat is er met deze blokfluit? Er is iets met die blokfluit. Weer thee? Hij doet het niet. Waar is de melk? Die dat jij mee zullen brengen. Waar jij voor zullen zorgen. Je hebt gelijk. Nou, waar staat hij dan? Ik ben het vergeten. Waarom heb jij dat niet even gezegd? Geef me het kopje. Wat doen we nou? Geef me de thee... Zonder melk? Er is geen melk. En de suiker? Hij moet hier ergens een fles melk hebben staan. Hier zijn een paar augurken. Een augurk? Wil je een augurk? Oh. Wacht even. Ah, kijk eens aan. Ik wist wel dat hij een fles in huis had. Zo. Oeh, die is hard. Ik zal hem niet openmaken. Waarom niet? Ik lust geen thee zonder melk. Zo. Geef je kopje maar. Afblijven. We willen niet uit.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 Waarom ben je niet eens een beetje flinker? Als hij zo doorgaat, zit je de volgende week in een inrichting. Weet dat hij honger heeft? Wie? Mark, als hij komt. Hij kan eten als een paard, die vent. Nou, toch zal hij het wel niet de moeite waard vinden om ervoor naar huis te komen, denk je ook niet. Er is niets in de keuken. Er is zelfs geen kropje zwaar. Het lijkt hier wel een gevangenis. Hij kan eten als een paard, die vent.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 Klolletjes. Haar. Haar huid viel eraf als. als stukjes. Kat, kattenvlees. Ik, ik kon het horen knetteren op de. op de rails. Ik trok. haar, haar mee aan haar. arm om eruit te krijgen.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 Kijk, je gezicht is in deze spiegel. Kijk, het is een fars. Waar zijn je gelaatstrekken? Jij hebt helemaal geen gelaatstrekken. Dat kun je geen gelaatstrekken noemen. Wat denk je eraan te doen, hè? Wat is je antwoord? Voorzichtig met die spiegel. Hij is niet verzekerd. Ik heb Piet laat gezien. S'avonds. Het wist je niet.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 Toen heb ik de resten met de duim van mijn vinger geveegd. Toen zag ik dat ze stukjes dikker werden. Als dons. Terwijl ze vielen werden ze groter. Als dons. Ik had mijn hand in het lichaam van een dode vogel gestoken. <lacht> <lacht> ze zijn gaan picknicken. Ze hebben de tijd om te gaan picknicken.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 Versta je? Ben je het er niet meer eens? Heb je bezwaren? Heb ik het mis volgens jou? Heb ik het mis? Jullie schoften. Jullie hebben met z'n tweeën een gat in mijn zijn gemaakt dat ik niet kan stoppen. Ik heb een koninkrijk verloren. Ik neem maar aan dat jullie goed op de zaken letten. Weet je dat jij en Piet een komisch nummer zijn? Ik neem maar aan dat jullie goed op de zaken letten. Ik heb ook een schat. In mijn hoekje. Alles is in mijn hoekje. Alles is vanuit mijn hoekje gezien. Ik ben de baas hier. Ik ben een harde werker. Ik doe wat mijn hoekje wil dat ik doe. Ik sproeg mijn tong uit mijn mond. Ik dacht op een keer dat ik er onderuit was. Maar het gaat nooit dood. Het is nooit dood. Ik voed het. Het is goed gevoed. De dingen die me waardeloos schijnen, moet ik gewoon te eten geven. En wat werkelijk van waarde is, verandert in etter. Ik kan niets verbergen. Ik kan niets opzij leggen. Niets kan opzij gelegd worden. Niets kan verborgen worden. Niets kan gered worden. Het wacht. Het vreet. Het is fraadzuchtig. Jij bent erin. Piet is erin. Jullie zitten allemaal in mijn hoekje. Er moet ergens een andere plaats zijn. Zo zijn ze er, zo gaan ze weer. Ze hebben er geen moeite mee, die dwergen. Ze hebben altijd iets om handen. Het kleinste deeltje, het aardigste dingetje voedt ze en houdt ze in leven. Ze hebben nu een nieuwe, nieuw spel met kevers en twijgen, roodgloeiende sintels. Hun haar is gekruld en hangt vet in hun nek. Gehurkt en gebogen dopen ze de pitten in de vla. Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Ik sta in een vlaag van geuren in de schaduwen. Van tijd tot tijd spiraalt er een lekkende vlam om hun neusvleugels. Ze huilen, ze stijgen naar de zandgroeven, knijpen, kwijlen, kouwen, kouwen, glienen, schoffelen. En dan verzachten ze elkaars wonden met een zalfje. En dan, als alles voorbij is, alles vergeten, steken ze de draak met elkaar. Ieder voor zich. Mooi leventje. Ik heb ze eens een keer een lepel pap weten te ontfutselen. Ik heb nog nooit zoiets geproefd. Heel bijzonder. Geen enkele dwerg is de baas. Het is één grote familie. Een echte gemeenschap. Ze zingen zelfs gezangen. Avonden rond het vuur. Terug naar het keverspel. Terug naar de keuken. Ik merk dat ze bezig zijn. Ik zag hun doel toe. Ik vertrouw op hun bekwaamheid. Ik vind ze geschikt. Piet wandelt langs de rivier. Staat stil bij de houtopslagplaats. Staat stil. Gefluit van het gele gras. De houten kantelen bomen over de muur. Stof tikt op de plaats van de kermis. De nacht tikt. Hij hoort het tikken van de draaimolen met het tweede rivier op. Piet loopt langs de rivier. Staat stil bij de houtopslagplaats. Staat stil. Het hout hangt. Dode masker op de rivier. Piet loopt langs de... Meeuw. Deel in de meeuw. Meeuw. Meeuw. Neer. Hij staat stil. Steen. Kijkt. Rattenlijf in het gele gras. Meeuw stapt, Meeuw pijlt, Meeuw stand met voeten, Meeuw hinnikt, Meeuw streelt, scheurt, Piet scheurt, duwt, Piet snijdt, breekt, Piet legt lichaam uit, Vouwt vleugels, Piet zijn snavel groeit, pijlt, rukt, de rivier hoort, geen maan. Wat kan ik zien? De dwergen verzamelen zich. Ze laten zich langs de brug naar beneden glijden, rennen langs de waterkant. De dwergen verzamelen zich. Geschikt, nijver, ze dragen regenjassen. Het gaat regenen, Piet duwt, hij schroeft aan tot de kop. De dwergen waken, Piet rukt, hij rukt, hij, rukt, hij dood, hij dood, de kop van de rat. Met de rit scheurt de wand van de rat de kop. Piet loopt langs de.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 Wat ben je aan het doen? Niets. Mag ik gaan zitten? Jazeker. Zo. So. Wat doe je zo met jezelf? Wanneer? Nu. Niet? Len ligt in het ziekenhuis. Len? heeft hij? Last van zijn nieren, niet ernstig.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 Een mooie dag. Beetje fris.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 Maar ik ziet eruit alsof hij een snoep gevangen heeft. Oh ja. Ruim deze zaal. De eerste kwaliteit, dekens. Eten net zoals thuis. Alles wat je maar wenst. Kijk maar naar het plafond, het is niet te hoog en niet te laag. Tussen twee haakjes, Mark. Hm. Wat is er met je pijp gebeurd? Er is niets mee gebeurd. Rook jij een pijp?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 Er is een grasveld. Een heester. een bloem. Ja, u luisterde naar de dwergen van Harold Pinter. Harold, moet ik zeggen. Regie en bewerking Krijnterbraak. Met uh, Karel van Herwijnen, Jeroen Kabé en Rudolf Luché. Gemaakt voor de VPRO in 1967. Dankjewel, VPRO. Lang leven de Golden Glows uit Antwerpen. Hier een wonderschoon gevangenislied. Golden Close, eigenlijk een gevangenisgebed, zou ik zeggen. Nou, even bijkomen met de betere techno: Peach Black uit Nieuw-Zeeland.